Nu gaan we naar een andere les, die mij ook werd gevraagd, dus ik heb heel snel uh, mij voorbereid. Maar deze keer wil ik het uh, met jullie een beetje interactief doen. Het gaat over de sunnah, het belang ervan. En daarna zal ik insha'Allah uh, ingaan op uh, hadith. Uh, heel eventjes over het meest belangrijke van ulumul hadith en, uh, en, uh, en, de, en de sunnah. Maar op de eerste plaats wil ik eerst het belang van de sunnah van Rahulullah Allah, alaihi wa sallam benadrukken. Allah subhanahu wa ta'ala, zoals ik heb gezegd, stuurt van tijd tot tijd profeten naar de mensheid. En de timing waarin profeten komen, zijn meestal dat die umma in verval is. De wet van de sterkste. Kijken we bijvoorbeeld naar naar de tijd van Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ja? De enige relatie tussen twee mensen. Was de relatie tussen zwak en sterk. Meester en slaaf. Ja? De uh, uh, maatschappelijke en de sociale situatie. Was heel erg. Ja? Het was gewoon een decadentie. Van de hele samenleving. Ja? En het was in die tijd. Dat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Werd gestuurd aan de mensheid. Als baken en aflicht. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarju Allah wa al-yawmal akhir wa dhakara Allah Dat jullie midden is een profeet gekomen. Heel mooi is hier eigenlijk: "Laqad ja'akum rasulun ja, min antusikum. Ja, er is een profeet uit jullie eigen midden gekomen. Dus het is niet iemand die vreemd is van jullie. En hiermee kan je, hier kan je ook concluderen, ja, een moslim is heel erg betrokken bij de samenleving. Een moslim weet wat ruilt en zelf onder zijn umma. Een moslim, wa ibn waqtihi, die is altijd op de hoogte van wat er gebeurt binnen de umma. Moslim zijn, betekent niet broers en zusters dat hij je, je terugtrekt in een kamertje van vier bij vier. ik ben het zat met deze umma ik wil niks mee te maken hebben met deze uh, mensen allemaal, ik ga me terugtrekken in mijn kamertje, en alleen maar Allah subhanahu wa ta'ala aanbieden Rasul sallallahu alayhi wa sallam kanam in wanneer hij last kwam ah, dat is al amin, wanneer hij een christ was, oh daar riepen ze hem dus, hij was voordat hij profeet was had hij al, had hij al een, een respectabele reputatie ja, en daar zegt Allah subhanahu wa ta'ala over. Inna al salnaka shahidan wa mubashiran wa nadira. Wij hebben jouw profeet, o profeet, als getuige en drager van blijde tijdingen en als waarschuwer gezonden. In een andere ayah Zegt Allah subhanahu wa ta'ala dat het niet aan wie dan ook is wanneer Rasul sallallahu alayhi wa sallam heeft bepaald. Iets wat in de sharia duidelijk is. Dat het aan niemand is om daaraan een verandering te brengen. En dat wij daaraan ons moeten, moeten neerbuigen. En dan zegt Allah subhanahu wa daarover. Ja. En het betaalt de gelovige man of vrouw niet wanneer Allah en zijn boodschapper over een zaak hebben beslist, dat er voor hen een keuze zal zijn in die zaak. Dus deze ayah laat zien, dat als Allah, als Basul sallallahu alaihi wa sallam over een zaak beslissen, dat niemand anders daar een keuze heeft, dan om die te volgen. En Basul sallallahu alaihi wa sallam in de hadith, lezen we, dat de profeet sallallahu wa sallam, die gaf eens een toespraak, die heel erg ontroerd was. Ja? En de Sahabis begonnen te huilen. Ja? En ze waren zo ontroerd, dat ze bang waren dat dat de laatste toespraak zou zijn van Rasulullah sallallahu alaihi Zeg, ja Rasulullah, is dit misschien jouw laatste toespraak, dat je ons zodanig toespreekt? Ja? Geef ons dan advies. Zo zie je ook dat de Sahabis, ja, heel erg op uit waren, om welke kennis ze dan ook, uit de profeet sallallahu alaihi wa sallam een last te brengen als het ware ja, aan die van hem weg te halen ze zagen hem in een staat misschien het is wel de laatste keer dat hij mij ziet of dat hij ons toespreekt laten we dan nog meer vragen geef ons meer advies ja rasulullah en toen was hij advies ik adviseer jullie vrees te hebben voor Allah wegens jullie verplichtingen aan Allah en te luisteren en gehoorzamen zelfs naar een slaaf die misschien boven jullie in gezag wordt geplaatst. Ja? Degenen die mij zullen overleven. Zullen een hoop verschillen opmerken. Het zal verplicht voor jullie zijn om mijn sunnah te volgen. En de praktijken van mijn rechtschapen volgelingen. De gulafa. Ja? En houd vast aan deze bevelen en gewoontes. En pas op voor nieuwigheden en uitvindingen in de religie. Omdat iedere nieuwigheid naar het, verpa ...naar het verkeerde pad leidt. Met nieuwigheid wordt hier niet bedoeld... Ja, dat, uh, ...dat wij nu... Uh, ...zeg maar niet in, in vliegtuigen willen stappen... ...of niet in treinen willen stappen... ...of niet uh, in, uh, in auto's willen stappen... ...met nieuwigheid wordt hier bedoeld... ...nieuwigheid in de dien... ...die niet uh, terug te vinden is... ...in de sunnah van Rasulullah... ...sallallahu alayhi wa sallam. Ja, dus dit zijn enkele ayas ...die erop nadrukken... ...het belang van de sunnah van Rasulullah... ...sallallahu alayhi wa sallam... En wat de profeet jullie ook geven, neem het. En wat hij jullie ook verboden, ja, houden jullie daar ver van af. Ja, en ook in een andere ayah, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. O jullie die geloven, gehoorzaam Allah en zijn boodschapper en degenen die onder u gezag hebben. En indien jullie over iets twisten, verwijzen dan naar Allah. En zijn boodschapper als jullie daadwerkelijk geloven in Allah en de laatste dag. Dat is beter en uiteindelijk het beste. Ja? En wie de boodschapper gehoorzaam, gehoorzaam inderdaad Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals staat in Surah An Nisa vers nummer 80. Dat is heel in het kort wat betreft om te benadrukken het belang van de sunnah. Ja? En nu wil ik overgaan tot. De hadith, de wetenschap van de hadith, en enkele, enkele uh, punten daaruit uh, aanhalen. Heb ja? ik, stel, uh, mag ik eventjes, uh, broeder, stel iemand komt nu de trap op en zegt, broeder, je auto staat in brand. Wat is jouw eerste reactie? Ja? Je gaat alle, over alle schouders heen, ja? En je gaat dan... Ja, dus, Maar... Wat, wat is dan jouw eerste reactie? Of ga je gewoon stil blijven? Zeg van, hij is een leuk maar ik weet het niet. Ik heb niet eens een auto. ja? Toch. Je gaat dan op de eerste plaats toch verifiëren. Ja, ik, ik wil nu het hebben over... Ik wil het nu hebben over... Over de, de wetenschap... Van hadith, ja. En in de wetenschap van hadith is het zo dat het verifiëren van de betrouwbaarheid van iemand heel erg belangrijk is. Ja. En wat zijn de criteria die jij moet stellen wanneer je wilt dat iets betrouwbaar is dat iemand anders jou vertelt? Wat is de eerste criteria waar je naar zoekt? Jalla. Hij moet? Hij moet oprecht zijn? Wacht, ik ga het even op het bord krijgen, ja. Want stel, iemand komt de trap op, broeder, je auto gaat in brand, je gaat naar, naar, naar, naar beneden bij de parkeermaat en het is niet jouw auto. Ja. Dus hij moet? Wat moet hij zijn? Betrouwbaar. Gezond verstand. Hoor ik hier. Wat dan meer? Oprecht. Oprecht. Moslim. Moslim zijn. Ik heb het hier over algemene dingen, hè? Dus als iemand bent, jouw auto staat in brand. Nee, <lacht> Oké, okay, maar er is een kaida in de islam. Wij nemen onze dien niet van een niet ja, mogen, Dat is een algemeen. niet. Ja, wat betreft dienzaken, het geloof, islam, ja, hoe goed de niet-moslim zijn, ja? wat dus betreft de dien. Nog een ander criterium? Hij moet weten dat het jouw auto is. En ander dode hij moet een eigenschap hebben en dat is? Accuraat. Ja? Hij moet, uh, moet ook accuraat zijn. Ja? Uh, de kenteken van je auto is misschien 2184 BP en hij is ook dat 2184 GP. Ja? Dus, accuraatheid is een van de belangrijkste criteria. Want Sommige mensen stak die stakwa hebben, die vinden dag en nacht, maar ze niet vertellen wat te uit. Nee, sorry, ik ga niet gewoon je aannemen. Met, met, met, met, met alle respect, ja, wat betreft accuraatheid, dat is als ik een, een van de meest belangrijke punten waar een mohaddid naar kijkt. Ja, dat accuraat. Wat nog meer? Hm. Kortje. Ja. Okay. Hm. Dat is net dat, is, dat is. Jongens, wie is hij? Oké, okay, dus, uh, bekend in de tent van. Oké, het is bekend. Een bekende, zeg maar. Wie is hij? Zijn vader, zijn moeder, is hij, is hij geleerd ofzo? Zijn uitdrukking. Waarom? Zijn van Dat is een verhaal, zeker, dat is een uitdrukking. Ja, En ja. eigenlijk, dus hiermee tot de eigenschappen van elkaar halen, ja? Je hebt om het over te zetten. Dat kunnen we later nog voor. Het gaat op uh, tip. Het op, op teken, dus we uh, kunnen kopen. <laughs> ja? Je hebt eigenschappen, laat, laat maar, die, die eigenschappen zal ik noemen, uh, academische eigenschappen. Die niet te maken hebben met jouw kappen of met jouw imaan maar eigenschappen die te maken hebben met jouw precisie. Ja? Zeg maar, ik noem het academische of, ja. En je hebt dan de morele. Morele eigenschappen waar je maar Ja? En onder de academische eigenschappen bevindt zich op de eerste plaats. Dat jouw toekomst daadwerkelijk ook accuraat is. Is er nog een ander voorbeeld waar je naar kan moeten kijken? Hij moet niet dronken zijn. Hij moet niet dronken zijn. Ja, dat ook. Ja. Ja, dat, dat, ja, dat zijn aan bij wat die broeder zei: dat hij in zijn geval verstandig moet zijn. Alleen dat je boer zijn. Hij moet een bepaalde leeftijd hebben bereikt. het? Ja, dat boven de pubertijd, zeg maar. goed geheugen. ja goed dat is wel we verder Goed goed geheugen. we eruit in? Het van waar in Ja, dat hij een fotografisch geheugen had. Ja, wat meer? Ja. Hij, moet hij moet het begrijpen dat wat hij vertelt, moet hij begrijpen. Ja. En ook aan wie hij het vertelt. En ook aan wie hij vertelt? Oké, okay, het, het moet begrijpbaar zijn wat hij vertelt. Ja. ja. Iemand kan hiermee in het Chinees vertellen, dan kan ik ook niet begrijpen wat ja. nee, hij vertelt. goed Broeder. Hij moet de taal goed kennen. Nou, waar wij niet mee bezig zijn, het zoeken naar criterium, dat we kunnen accepteren van een hadith, dat is niet iets nieuws. We ja? Ik ga jullie Het gedeelte van het verhaal van. Bukhari en moslim vertellen dat, dat wanneer we het hebben over de hadith en sunnah, en we kijken naar de verzamelaars van hadith en sunnah, dan moeten wij het hoe dan ook hebben over het en over moslim. Een ja? voorbeeld te geven, zij waren in hun tijd de grootste geleden op het gebied. Van hadith verzameling. Er is een overlevering over Bukhari Rachimahallah Ta'ala. Hij was Elf jaar en hij attendeerde ook een Halakha, waarbij dan de sheikh vertelde over de hadith. En hij onderbrak toen de sheikh: Ja, sheikh, je hebt iets fout gezegd. De zeg van. Uh... Wat is je probleem? In onze termen zeggen we, wat is je probleem? Wat, wat, wat wil je? Ja? Je hebt echt een fout gemaakt, zeg. Hij zegt, ga terug naar je boek. En dan kun je het zien. Ja? En die fout die hij heeft gemaakt, was niet een fout in de matten, dus in de bewoordingen, of in de, in de tekst uh, van, de, van de hadith, maar in de isna. Zal ik, zal ik uh, nog verder daarop ingaan. Ja? In de volgorde van een persoon tot een andere persoon. En ga maar ter, terug in jouw boek en kijk. Je zal zien dat je die ene persoon eerst hebt gezegd en daarna die andere. Maar zo gezegd, zo gedaan. En toen begon Bukhari de Mawotale op te vallen. Dat hij een bijzondere man was, die heel veel potentie had ja, om een, later een grote hadith geleden te worden. Ja? Hij kwam eens naar Bagdad en de ulama's. In zijn tijd die wilde hij hem ook testen. Ja, van tijd tot tijd werd hij getest. Ja, hij kwam een, een keer in Baghdad en hij was al bekend als Sheikh al Bukhari. Nou, In Baghdad werd hij zeg maar, verwelkomd door tien geleerden. En deze tien wilden hem toen testen hoeveel hadith hij al kende. En elk van de geleerden zat er toen op de rij en Bughari al aan de andere kant. En elk van de tien vertelde het een hadith. Een overlevering over de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. En bij elke hadith. Zeiden ze. Zei Bukhari, La Adri. La Adri. En de mensen van Baghdad die ook. Naar hem waren gekomen. Oh is hij de grote Bukhari? La Adri. La Adri. Totdat alle tien. Ulama's. Ja. Hebben verteld over de hadith. En de mensen begonnen te twijfelen. Zijn wij naar hier toe komen om naar deze man te, te, te komen. Terwijl het allemaal in hun oren. Kwam dat als goede hadith. Iedereen kent die hadith. Maar hij zegt, na hadri. Nou nadat. in hun verhaal hebben gezegd. Ja. Zei Bukhari, rahim ta'ala. Nu zal ik je vertellen. Hoe eigenlijk. De hadith. Verteld moest zijn geworden. Nou hij begint toen. Hij begon toen bij de eerste. En alle. In totaal waren dat dus. En, en elke aarde moest toen. Tien hadith. Zeg maar opzeggen. In totaal waren dat. er. 100. 100 hadith dat hij in die korte tijd heeft gehoord, herhaalde hij vanaf de eerste, en de onamaas deze had de bewust in de isna gekroeid. Zeg maar, de volgorde van de mensen, hebben ze, zeg maar, van voren naar achter en dergelijke gezet. En alle 100 vanaf de eerste tot de laatste man, heeft hij toen op de juiste volgorde, zeg maar, gezegd. Van die kaliber of Imam Bukhari, ja? en bovendien, ook, dus dat was de manier, hoe Imam Bukhari, eigenlijk de respect, van de andere grote geleerden, heeft gekregen, ja? en ook, Bukhari, zegt zelfs, ik heb, honderdduizend ahadith die ik uit het hoofd kent, die authentiek zijn, 100.000 ahadiths. En hij zegt, ik ken 100.000 ahad, 100 ahadiths uit mijn hoofd, die niet authentiek zijn. En, de mohaddithoen, wanneer zij een hadith, wanneer ze hebben over een hadith, hebben ze het niet over de teksten van de hadith. Wanneer zij een hadith tellen, tellen ze een hadith aan de hand van de isna. Wij kennen alleen maar de tekst. Kala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Laat dit, akkordat van laat dat, weet je. Maar, de Mofassirun en bukhari die telden de hadith niet vanuit de tekst, maar vanuit de keten van overleveraars Hij zegt, ik ken honderdduizend hadith die authentiek zijn, en ik ken honderdduizend hadith die niet authentiek zijn. Ja, en zo zie je, ja, dat, dat zijn ook uh, iemand moslim, rahimah wa ta'ala, ja, Zegt ook, over zijn boek, Sahir, dat hij uit 300.000 ahadith heeft gekozen en geselecteerd om in zijn boek te zetten. Dus wat jij in zijn boek ziet, die vier delen, dat is een selectie van de beste ahadith. Om het maar in, in termen te drukken, dat was de crème de la crème, om maar zo te zeggen, van de beste ahadith die hij ooit heeft verzameld. Dus wanneer we het hebben over Bougoure en Moslim. Denk niet dat dat mannen waren die alleen maar verzamelden en een boek compileerden en klaar. Nee. Tegenwoordig gaan we naar Google, Hadith, Enter en dan zie je alles zoveel. En dat verzamelen wij, van we kijken naar de achtergrond en dergelijke en dat gaan we navertellen. Ja? Maar bij imam Bukhari en imam Muslim, ze waren niet alleen maar verzamelaars. Ze waren de meest grote geleerden in hun tijd. Qua Rijal. Wie zijn de mannen? Welke namen hebben ze? Ja? Van waar komen ze? Zijn ze authentiek? Zijn ze betrouwbaar? Al die eigenschappen die we net hebben genoemd, waar ik straks in Allah verder op zal ingaan. Ja? Dus, ze hebben als het ware, uh, daarom als je ook kijkt naar uh, de, de titel van het boek van Bukhari, acht delen, meer dan 6.000 ahadith of meer, ja? 6.000 alleen maar, ...van de 100.000 ...die hij authentiek heeft gekend... Ja, ...heeft hij geselecteerd... ...en in zijn boek geplaatst. Ja, en hij zegt... ...alles wat ik in mijn boek heb... ...is authentiek... ...en wat ik niet heb inbegrepen van authentiek... ...is nog veel meer. Ja, dus uh, gelukkig dat hij ook niet alles... ...in zijn boek heeft gezet... ...want anders hadden wij nooit uitgelezen raken... ...om alles uh, te, te onderzoeken. En als je kijkt... De titel die Bukhari heeft voor zijn boek is... Adjani' al-Sahih al-Musnat al-Mukhtafar. Ja? De, de, de abridgment, zeg maar de, de verkorte vorm... over de sunnah van Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ja? En bovendien is het zo dat... dit zijn niet alleen overleveringen... waarvan Bukhari en Muslim denken of vinden dat ze authentiek zijn... maar... Alle andere ulama's na hen, er is toe een ijma' onder de ulama's, die zeggen dat Bukhari na het boek van Allah. subhanahu wa ta'ala het meest authentieke is die, die er bestaat. Nou, Bukhari wa had ook enkele soeyou. Dus nadat hij klaar was met het compileren van zijn boek, bracht hij het naar Ahmad ibn Hanbal en die konden het goed. Ali ibn Madini, Ali al-Madini, ook een hele grote hadith geleerde, ja, die kunnen ook goed. Maar het komt erop neer ja, dat hij zijn boek door hele grote geleerden jarenlang altijd heeft laten checken. Ja, en het voordeel van Bukhari was dat nadat hij klaar was met, zijn, met het compileren van zijn boek, dat hij daarna nog 16 jaren lang had om zijn boek zeg maar, voor te lezen aan zijn studenten. Ja, en van hem is ook bekend dat voordat hij een hadith plaatste, ja, dat hij voor elke hadith uh, twee rak'ah uh, uh, bad, voordat hij dat in zijn zaheer uh, plaatste. En vele jaren voor zijn dood, hij had 9000 studenten, of meer zelfs, waaronder uh, uh, uh, jongeren af hem, ouderen af hem, ja, uh, ...Mufat Jeroen... ...van alles... Ja. ...en hij had het voordeel... ...dat hij altijd zijn boek... ...kon reviseren... ...omdat hij daarna... ...na het compileren, na het compileren van zijn boek... Ja, ...altijd de fouten daaruit kon halen... ...en tot nu toe... ...zijn dus de, de, de, dat waaruit is gekomen... ...de ulamas erover eens... Ja, ...dat... ...dat de meest authentieke boek is... ...na Allah subhanahu wa ta'ala... ...en we moeten niet vergeten zijn werk, van Bukhari, dat als het ware, met een hele fijne kan door de eeuwen heen, door alle ulama's, eigenlijk, uh, uh, met de vergrootglaas hebben ze dus eigenlijk gezocht, wat er eigenlijk de vet was, ja? en allemaal, zijn ze erover eens, ja? dat, dat uh, het meest authentieke boek is, na de Koran. Kijken we bijvoorbeeld naar de criteria. Daarnet heb ik uh, enkele opgenoemd. Nu zal ik enkele aan jullie uh, citeren. Ja? Dus het is ook heel belangrijk om het uh, op te schrijven. De volgende criteria... ...werden door de samenstellers van ja yeah, uh, ...gehanteerd. Op de eerste plaats... ...er moest duidelijk vermeld staan dat de profeet het een of ander gezegd of gedaan had. Dat moest duidelijk zijn. Ja? Hij die de hadith vertelde, moest er zelf aanwezig zijn geweest. Toen de profeet, sallallahu alaihi wa sallam, op het die bewuste hadith vertelde. En, er moest een complete lijst van verteller zijn... Vanaf Rasul sallallahu alayhi wa tot degene die de hadith heeft overgeleverd. En ook overleveringen waar beschuldigingen werden geuit tegen de metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wa of iemand van zijn huishouden, ja, die werden dan verworpen. En ook met betrekking tot het Arabisch, een hadith die niet zuiver Arabisch gesteld was of waarin woorden voorkwamen die onbehoorlijk waren, werden ook niet geaccepteerd. Dat zijn enkele van de criteria. Ja, en elk van de personen die een hadith vertelde, moest op het moment dat hij de hadith hoorde, om een zodanige leeftijd hebben bereikt, dat hij in staat moest worden geacht de volledige betekenis van de hadith te begrijpen. Hierover misschien een punt. Het is zo dat sommige van de hadith overleveraars, toen ze, toen ze nog jong waren, ja, ze zoeken naar kennis en ze vertellen over hadith en ze maken zo nu en dan fouten. En jij als hadith geleerde, moest dan kunnen uitmaken vanaf welk moment in zijn leven hij betrouwbaar was. Maar ook daarna, want iemand wordt oud, die wordt vernieuwd, die wordt vergeetachtig, en vanaf een bepaald moment, wanneer iemand een hadith vertelt, wordt zijn hadith ook niet meer geaccepteerd. Ja, omdat hij misschien uh, vergeetachtig begint te worden. Ja, dus dat zijn ook uh, criteria die de olama's met betrekking tot muhadithoen hebben gesteld. tot het kunnen accepteren van een hadith. En bovendien een hadith, die in strijd was met een vaststaans historisch feit, werd Verworpen. Ja? En elk van de overleveraars, en sub overleveraars moest voldoende kennis hebben om de hadith te kunnen begrijpen en aan anderen correct te kunnen doorvertellen. Dus dat is ook een heel belangrijk criterium. Van Bukhari taala. is ook bekend. Hij kwam eens naar iemand om een hadith te vertellen, ja, en Terwijl Bukhari Rahmanutala hem benaderde, was die man bezig zijn paard of zijn kameel naar zich te roepen. Maar die kwam maar niet. En toen deed hij alsof hij in zijn hand uh, uh, iets had om die paard mee te lokken. Ja? En toen die kwam, greep hij hem. En toen Bukhari Rahmanutala de trachtte hij van, jouw hadith neem ik niet. Ja, hij heeft een dier voor de gek gehouden, om het zo te zeggen, om het te kunnen pakken. En dat was al een reden voor Bukhari Rachelmaatta'ala ja, om zijn hadith niet te accepteren. Hoeveel van onze hadith zou je dan accepteren? Ja. En elk van de overleveraars, een zit overleveraar, moest vroom, deugdzaam en eerlijk zijn. En ook, natuurlijk, een hadith die niet in overeenstemming was. Met de lering van de Koran. Werd niet geaccepteerd. Bovendien een hadith. Die tegen. Algemeen aanvaarde uitspraken. Van de profeet. Sallallahu alaihi inging. Werd ook verworpen. En met betrekking tot. De overleveraar zelf. Was het zo. Dat wil je. Zijn hadith als zijn overlevering accepteren, dat je bepaalde van zijn informatie te weten moest komen. Ja, bijvoorbeeld met betrekking tot de overleveraar werd een zware eisen gesteld: de naam, de bijnaam, zijn titel, afkomst en het beroep van de overleveraar moesten bekend zijn. Ja, dus dat zijn dingen waarmee de muhadithen de hadden uh, de, de eisdaden gesteld om de hadith te laten, uh, te kunnen accepteren. Ook, hij mag nooit gelogen hebben over een hadith van de profeet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. En door de geschiedenis heen zien we ook dat er een uh, heleboel hadith zijn die uh, verzonnen zijn en die niet terug te traceren zijn aan de Rasul sallallahu alaihi wa sallam. En daar zijn enkele redenen voor, ja, waarom sommige hadiths uh, verworpen zijn, en sommige hadiths uh, worden geaccepteerd door, door de muhadithien. En een van de redenen was, dat het gewoon een, een fout is geweest van degene die de hadith vertelt. Dus hij heeft de beste intenties, hij heeft niet de intentie om valse dingen, zeg maar, te verspreiden. Maar hij heeft gewoon een fout gemaakt. Ja, bij het vertellen van die hadith. Dan moet jij ook als alim. Ja, van het verzamelen van een hadith kunnen uitmaken. Of hij nou werkelijk een fout heeft gemaakt. Voordat iets is gebeurd. Of nadat iets is gebeurd. Ja. Maar ook. soms Bijvoorbeeld in, in, in bepaalde halak of zikr, ja, euh, Zoals ik zie bijvoorbeeld hier. Ja, wanneer de lezing zo lang is en zo zwaar is en beginnen ze slapen. Ja, en wanneer iemand dan zeg maar, zeg, uh, uh, ja, zo uh, begint te knikken en hem wordt gevraagd, ja, wat heb ik gezegd daarnaar gezegd, is. er wordt gekeken naar de oplettendheid van iemand. Ja, ik zie direct allemaal die ogen open. <laughs> ja. Dus uh, dat is ook uh, allemaal uh, dingen waar de Holemaas naar keken. Ja. Ook moest degene, ja, hij mocht niet bij herhaling fouten of overtredingen begaan hebben, ja, en bij het vertellen van hadith mocht hij geen onzorgvuldigheid betrachten, ja, hij mocht geen slecht mens zijn, hij mocht zich geen woord ingebeeld hebben, hij mocht niet slechts over betrouwbare personen hebben gezegd, ja, hij mocht geen dwaas zijn, ja, en hij mocht ook geen afwijkende religieuze opvattingen hebben. Ja? En nog geen slecht geheugen hebben gehad. Op grond, zoals we weten, een hadith bestaat uit een isbaat en een matten. Ja, een keten van overleveraars en de tekst. Wat betreft de overleveraarsketen, ja, hebben we de geleerden de volgende indeling van hadith, op de volgende categorieën van hadith uh, gemaakt. Je hebt hadith mutawatir, dat is zeg maar de hoogste vorm van betrouwbaarheid. Dat is hadith overgeleverd door een groep mensen. Waarvan het uitgesloten is. Dat zoveel mensen. Het over leugen eens zouden zijn. En. De Koran. Is ook aan de hand daarvan. Aan ons. Zeg maar. Uh, uh, overgeleverd. En. De Mutanwazir. Dus die. hoogste vorm van gradatie. Ja. Heb je in twee vormen. Qua inhoud. Ja. En qua. Isnaad. Zo heb je ook hadith die slecht uh, overleverd is door één persoon en wanneer het overleverd is door één persoon dient het natuurlijk ook aan de betrouwbaarheid die de ulama's zeg maar hebben gesteld aan een overlever aan ja? ook een term die jullie vaker zijn tegengekomen waarschijnlijk is uh, hadith sahih dat wil zeggen hadith die uitgesloten is van defecten en die geen verborgen mankementen in de overleveraarsketen bevat. Een hadith die door oprechte, betrouwbare personen is overleverd en ononderbroken terugloopt tot de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je hebt ook een andere gradatie, ja? Hadith Hassan. Hadith die geen overleveraar, die geen overleveraar in zijn keten bevat die verdacht wordt van leugens. En hadith da'if, hadith waarover er twijfels bestaan. Deze twijfels kunnen tot uiting komen in de inhoud of in de isnaar, de overleveraarsketen. Voorbeeld, wanneer een van de overleveraars verdacht wordt van bid'a of ketterij. Ja, dus nogmaals, hadith Sahih. Ja, dat is. Een hadith die uitgesloten is van defecten, en die geen verborgen mankementen heeft, in de keten van de overleveraars. Dat is ook een hadith, die door oprechte, betrouwbare personen is overgeleverd, ja, en ononderbroken, terugloopt, tot de profeet Mohammed, sallallahu alayhi wasallam. En bij de tweede Hassan, dat is een hadith die geen overleveraar in zijn keten bevat, die verdacht wordt van leugens. En da'if, dat is hadith waarover er twijfels bestaan en deze twijfels kunnen tot uiting komen in de inhoud van de hadith, dus iets dat totaal uh, tegen de Koran of tegen een andere, bekendere hadith ingaat, wordt geklassificeerd als een hadith, die niet dan geaccepteerd wordt. Ja, dat is een hadith, waarover er twijfels bestaan, en deze twijfels kunnen dan uiting komen in de inhoud, in de tekst, in de matten, zeg maar, of in de overleveraarsketen dus in de isnaaf. Zeg maar de mensen die de overlevering uh, aan de aan de doorgeven. Eigenlijk heb ik een deel overgeslagen wat ik eigenlijk in het begin moest hebben gezegd, en dat is bij definitie. Ja? Kijken wij naar de definitie van hadith. Ja, taalkundig, als je een woordenboek zou openslaan, dan betekent dat iets nieuws. Het tegenovergestelde van oud. Ja. En uit deze betekenis is later bijvoorbeeld nieuws of bericht of verhaal voortgekomen. Dus een hadith is eigenlijk gewoon een bericht. Maakt niet uit of het van de profeet komt of van wie dan... Van wie ben ik ook? Als je het puur taalkundig zou bekijken. Maar, bekijken we het in de technische term. In de hadith literatuur bijvoorbeeld. Dus alles wat maar over de Profeet sallallahu alayhi wa of door de Profeet sallallahu alayhi wa sallam is gezegd. Dus de hele literatuur. Het zei, betrouwbaar of niet betrouwbaar. Dat wordt hadith genoemd. Het verschil van sunnah. Je hebt een zwakke hadith. Maar je hebt geen zwakke sunnah. De hadith is eigenlijk. Zeg maar de. Hele. bullet van literatuur. Die de sunnah van Rasul sallallahu alayhi wa sallam, draagt. En eigenlijk gaat het om de sunnah. Maar niet om de hadith. Ja. Dus. Je, je zou wel horen dat je een zwakke hadith hebt, maar niet een zwakke sunnah. Ja, dus nogmaals. Dat zijn overleveringen en vertellingen aangaande wat de profeet heeft gezegd, heeft gedaan, direct of indirect, heeft goedgekeurd. En hier zie je ook, ja, dat, dat je dan verschillende typen hadith hebt, ja, de eerste type is, dat gaat over de gezegden, en de preken, en de adviezen van Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ja, en het tweede type is: dat omvat de handelingen van Rasul sallallahu alayhi wa sallam. En de derde type omvat zijn goedkeuringen, ja, het zij expliciet of stilzwijgend in zijn bijzijn. En de eerste twee. Dus wat betreft de gezegden en de handelingen, die komen van Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, zelf. Ja, dus dat zijn echt zijn handelingen. Maar wat betreft de goedkeuringen, dat zijn handelingen van anderen. Ja, dus niet zijn handelingen, handelingen van anderen, die in zijn bijzijn zijn gepleegd, waarvan hij niets heeft gezegd. Het is zo, ja. Niet gebeurt in het bijzijn van de Rasul sallallahu alaihi wa sallam, hè, Dat slecht is zonder dat hij daarover iets zegt. Ja, een heel bekend verhaal dat jullie misschien ook kennen. Ja? Er werd in het bijzijn van de Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Eens, uh, bad, ja, dat is de uh, legoa, of uh, Hagel is geterfeerd. En er werd toen gecerteerd aan hem en net voordat hij ging eten zei er een van de vrouwen: zeg hem wat het is zeg hem wat het is en ze zeiden het is leguwa en ze zeiden oh nee dat wil ik niet ja en toen kwam er een ander sahabi die at het toen en de groep Allah alayhi heeft niks gezegd ja ze vroegen is het haram nee het is niet haram maar uh, ik klopt het gewoon niet dus wat hij dan het is uh, Khalid ibn Walid ja die, uh, die hagedis toen heeft gegeten. En racool sallallahu alaihi wa sallam, heeft er niks van gezegd, met andere woorden, het is, het is halal, alhoewel zijn persoonlijke voorkeur, ja, alhoewel hij misschien daar geen uh, persoonlijke voorkeur voor heeft gehad. Kijken wij naar de definitie van sunna taalkundig. Het betekent. Taalkundig betekent het een pad. Een gedrag. Een gewoonte. Of een praktijk. Maakt niet uit van wie. Ja? Dus het is een manier van leven. Een levenswijze. Dus een norm die iemand stelt. Dus iets wat iemand doet, dat is zijn sunna. Maar in de islam is het zo dat vanaf een bepaald moment in de geschiedenis. Ja, dat op de dus sunnah enkel en alleen gebruikt wordt voor Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ja, dus toen Allah wa ta'ala de moslims, ja, de, de sahabis hebben geboden. Om Rasul sallallahu alayhi wa sallam te gehoorzamen en te volgen in zijn leven. Ja, als, als rolmodel. Ja, werd de term sunnah expliciet. ...enkel en alleen, toegepast op Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Misschien ook eventjes ter verduidelijking. Sunnah, wat het sunnah wordt ook door de fuqaha, ja, zeg maar, anders uitgelegd... ...in de zin van iets wat niet verplicht is. Echter, dat is niet, dat is niet wat ik bedoel. Ja? Uh, het is zo dat je binnen de fik heb je verschillende gradaties van, uit het oogpunt van je handeling... Of iets verplicht of niet verplicht is. Ja. Dan zeggen ze. Uh, iets is haram. Iets is manduub, Ja. Iets is sunnah. Uit het oogpunt van. Jouw verantwoordelijkheid daartegenover. Wat is jouw standpunt als moslim. Of wat moet je als moslim doen. Ja. Is het verplicht voor jou. Of is het niet verplicht voor jou. En als het niet verplicht is. Dan zeggen de fukaha. Ja. De, de juristen. Zeggen dan. Dat is dan sunnah. Maar dat is dan een ander sunnah. Ja. Als wat ik hier bedoel, dat dat zeg maar, de levenswijze is van Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dat is uh, tot nu toe, inshallah, wat betreft uh, de sunnah van Rasulullah sallallahu alaihi wa Ik ben nu bereid, inshallah, om in te gaan op, uh, op de vragen. Ik een vraag. betrekking ja. uh, uh, op de digitale web, wat je nu hebt beantwoord. Het is voor de persoon niet duidelijk. Dus als je wilt, is er nog een intuïtie van reden. Vraag luidt. Is er een vraag? Zet okay. die? Vraag een vraag Zoals ik heb gezegd, er zijn verschillende vormen van openbaring en dat niet alleen Allah subhanahu wa aan de mens openbaart, maar dat de shaitan ook openbaart aan zijn volgelingen. We zeggen bijvoorbeeld in Surah al-Ikhlaas of Surah al-Nas, bi rabbin naas. Hoe gaat het hebben? En dan? Minsharim. Waswaar al na. Ik zoek toevlucht tegen de sharr, tegen het slechte van de waswaar. Van de influisteraar ja, die in de mens influistert. Ja, dus die slechte influisteringen kun je ook zien als een soort, uh, uh, een soort wahi die de shartaan probeert te geven aan de mensen. Dus dat bedoel ik met uh, openbaringen uh, van, van de shartan en andere. Volgende vraag. Als een hadith de eind is. Zo'n betrouwbaar. Waarom wordt hij dan, door, dan toch doorverteld? Hij kan onwaarheid bevatten. En de inhoud of keten over dit. En klopt niet. Dus waarom? Nou. Het is zo dat. In het begin. Ja, toen. Rasool sallallahu alayhi wa nog in leven was. Dat het nog geen voorwaarde was. Ja, zelfs in de tijd van de sahaba. Dat het nog geen voorwaarde was. Om te vragen naar de keten van overleveraars. Wat betreft Bukhari en moslim, die zijn onbetwist de meest betrouwbare, wat betreft het overleveren van de hadith. Naast Bukhari en moslim had je ook nog andere geleerden, die in hun opinie, in hun criterium, ja, minder streng waren dan Bukhari en. Moslim. Dus wat zij dan zaten af te zijn dat het betrouwbaar was en dat het doorverteld kon worden, dat hebben ze dan doorverteld. En daarna zijn er natuurlijk ook andere ulema's gekomen, die hebben dan kritiek gelegd en die hebben dan toen gezegd van, nou deze gedief is niet te Dus dat is dan daarom wat er dan, dan ook wordt doorverteld. Allahu Gewoon een vraag. Uit profeet heeft gezegd, zal daar wat goed is, heb ik jullie gehouden. En ik heb gezegd, wat niet gezegd, en wat slecht is, jullie volgen, heb ik nooit gezegd. De staat uit Allah Ha'alaam. Heeft de profeet gezegd... Wat goed hebben jullie gehoord, ik heb gezegd, of niet gezegd, en wat slecht jullie, hebben, eh, slecht jullie horen, heb ik nooit gezegd. Eerlijk gezegd, zeg ik dat ik die vraag niet heb begrepen. Allahu. Allah. wanneer is een sunna fout dat moet worden beantwoord vanuit het oogpunt van de fuqoha ja uh, we, in, in, in de il-osulufid heb je vijf verschillende gradaties van verantwoording van een bepaalde amal, wanneer er een gebod komt ja en aan dat gebod als je het niet doet ja zijn er consequenties aan verbonden dan is dat vast. Ja? Maar dan praten wij nu niet over uh, de definitie van sunnah vanuit uloom al hadith. Maar vanuit sunnah vanuit usul al-sig. Ja? Uh, je hebt tussen halal en haram heb je nog iets. Wat dicht bij haram is, is makroeg bijvoorbeeld. En uh, wat dicht bij halal is, is mandoeg. En, en daartussenin heb je dan mustahab of Mubah. Dat zijn allemaal handelingen die te maken hebben met uh, jouw verantwoordelijkheid tegenover die handeling. En iets is ja, uh, yeah? wanneer daar tegenover een consequentie is. Yeah? Bijvoorbeeld als je dat niet doet, uh, krijg je straf van Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kan je dan daaruit concluderen dat het fart is. Allah Er Zijn de ahadith die Bukhari niet in zijn boek heeft gezegd die verdwenen, of bestaan ze nog? Wat heb je dat gezegd? Um, ja, zijn de hadith die Bukhari, rahim al-ta'ala, niet in zijn boeken heeft gezet, uh, niet verdwenen, of bestaan ze nog? Allahu'a'lam! Ik heb me eerlijk gezegd, daar niet op in verdiept, maar, het kan zijn, ja, R uh, Bukhari, rahim al-ta'ala, heeft niet alleen het vergeten al Bukhari als boek, hij heeft ook nog andere boeken, die hij, uh, zeg maar, uh, waarin hij overleveringen heeft, heeft gemaakt, of, of gezet, maar die hij niet heeft geclassificeerd als te zijn in de gradatie van uh, Taqeef al-Bukhari. Al Ik zie hier een andere vraag. Wat is het oordeel van het handelen met hadith do'i's, of ja? uh, het, de, de, de Daarna zegt het al, wanneer een hadith een persoon hadith is, is het niet ...toegestaan om uh, volgens die hadith uh, te werken. Ja? Alhoewel misschien enkele ulama's zijn... Uh, ...die zeggen van wanneer het betreft uh, fada'il... Ja, ...wanneer het betreft het aansporen tot het goede... ...als het een zwakke hadith is, dan mag je er naar handelen. Maar als het betreft halal en haram... ...als het betreft het zetten van regels in de islam, ...als het betreft akida... ...dan is het absoluut niet toegestaan om volgens die hadith te handelen. Ik vraag iemand, iemand een moslim, een leerling van Mohammed is geweest, ja of nee? Dat is ja. is een authentieke hadith, net zo belangrijk als een aya uit het Koran. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: "Inna nahnu najna zikr" وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُهُ Voorwaar, ja. wij hebben de dikker. Naar jou geopenbaard, O Muhammad. En wij zullen erover waken. Je hebt mo't dus zeggen de dikker. Wat hiermee wordt bedoeld. Is de sunnah van Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Ik heb in mijn vorige lezing duidelijk gemaakt. Dat willen wij de Koran begrijpen dat dat niet alleen maar uit de, uit, de, uit de Koran alleen maar gedaan zou kunnen worden, maar dat Rasulullah sallallahu wa sallam, ja, de belichaming is, tot het in praktijk brengen, ja, van wat er in de Koran is. Dus mijn antwoord zal zijn, ja, het is uh, even belangrijk, want Rasool sallallahu alaihi wa sallam, zoals Allah sallallahu zegt, mama yantiquu anil hawa, de profeet praat niet uit zijn eigen hawa, uit zijn eigen wil. Het is slechts een openbaring dat aan hem is neergezonden. En bovendien zijn er ook enkele hadith van Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ik heb jullie iets nagelaten, twee dingen nagelaten. Dat is het boek van Allah en mijn sunnah. En degene die aan beide vasthoudt, zou niet verloren gaan. InshaAllah, dus hij heeft het in één lijn... Uh, uh, met de Koran uh, gebracht. Een hadith die vaak aangehaald wordt, is dus dat de profetie had gezegd, die zijn hebben toen ze terugkwamen van hun strijd. Dat was de kleine jihad, nu gaan we over naar de jihad en Nus, de grote jihad. Die wil vaak gaan weten, ...dat dit is een sahih. Voor ver ik weet is dat er enkele ulema's of uh, ulema's hebben gezegd dat deze hadief niet sahih is klopt het dat imam Ahmed iemand doen hadief in zijn volk als je kijkt naar de muslim van imam Ahmed het is een boek dat misschien een hele bibliotheek mee zou kunnen vullen ja en, uh, en het is Onderverdeeld in namen van Sahabas en hoeveel van die Sahabas. Wanneer iemand 1 miljoen hadith kent, wil dat nog niet zeggen dat hij 1 miljoen teksten kent, maar dat 1 hadith misschien wel verschillende overleveringen hebben met verschillende volgorde. Dus als je dat bij elkaar zou optellen, dan zou dat misschien wel het geval kunnen zijn. Allahu Wat is het verschil tussen in Moslim? En imam Bukhari in het aannemen van het hadith uh, er wordt veel vaker gesproken over uh, imam Bukhari als het zijn dat die na het boek van Allah subhanahu wa het meest uh, authentieke is na de Koran wat betreft moslim ja, die is een veel olama's ja, die, zeg maar, die een graadje lager dan die van Bukhari plaatsen Alhoewel, er zijn ook enkele uh, die, Bukhari, uh, die Muslim boven Bukhari hebben geplaatst. Maar het is zo dat Bukhari strikter was in het accepteren van een hadith. Dat zijn criteria strenger waren dan de criteria van iemand moslim. En dat is dan de reden waarom dan uh, de, de plaats van Bukhari naar de Koran de tweede plaats is. Hoe ga je om met de hadith van andere leren alhamdulillah dat zijn ook tegenwoordig werken door de ulamas die zolang uh, je een hadith vindt die niet tegenveilig is ja, met andere meer betrouwbare hadith van Bukhari en de Muslim of een ayah uit de Koran ja, en het is een hadith die is ook opgetekend wat van alle ulamas of andere ulamas in voorkeur van of een uitspraak van hebben gedaan, dat die mee gewerkt mag worden, dan ja, dien je ermee te handelen, of kan je dan ermee handelen? Hoe ga je om, met de hadith, waarvan sommige leren zeggen, dat het is en andere leren, daar? aard. Velaar is het zo, alhamdulillah, tegenwoordig gaat hier... Dan moet je kijken naar de aaling die zegt dat het Sageg of da'if is, wat de criterium is van de andere olama over deze aaling Ja? En daar kan ik eerlijk gezegd niet een, een, een recht antwoord uh, op geven. En eerlijk gezegd kan ik ook niet, uh, zeg maar, uh, voorbeelden geven die in de fundamenten, zeg maar, uh, de ene aaling de ene als uh, Daif en de andere aaling als van Sahih hebben geclassificeerd. En de beste is om, zeg maar, die ene te nemen waar je van vindt. Of waar je van denkt, of waar andere mensen zeggen, zeggen van, dat die het meest betrouwbare is. Met goede intentie te volgen. En als het goed is, heb je één adjur. En als het fout is, mag Allah een aantal als geven. Allah ja. Allah ja. Kunt u uitleg geven over de hadith? Uh, wat 22 groepen, waarvan 22 uh, daar kan ik geen uitleg over geven, want Rasul sallallahu alaihi wa sallam is heel erg duidelijk in. Ik denk dat dat een hele andere aparte lezing voor is. Rasul sallallahu alaihi wa sallam zegt dat de joden en de christenen die zijn verdeeld in 71 en 72 groepen. Ja? En dat mijn om ja, het uh, zal uh, verdelen in... Uh, sluiten in 73 groepen, en van die 73 gaan de 72 naar de hel, en 1 gaat naar het paradijs. Echter, ja, met die 72 groepen die naar de hel gaan, dat wil niet zeggen, ja, dat ze maar, voor eeuwig daar in de hel zullen blijven, ja, en uh, dat wanneer je dan iemand van een andere groepering ziet, dat je zegt van, oh jij behoort tot 1 van de, van de 72, mogen Allah wa ta'ala ons van die ene maken, inshaAllah, die behoort tot de jannah. Dus we moeten niet al te snel concluderen en uitspraken doen als we zijn dat die en die groep gaan naar de hel, dat is aan Allah. Maar over het algemeen geloven wij dat Rasul sallallahu dat heeft gezegd dat zijn umma zal slitsen in 73 groeperingen, waarvan 1 naar het paradijs gaat en 72 naar de hel. Ik weet helaas niet zoveel over de sunnah van de profeet. Weet u een goed boek in het Nederlands die uh, over deze sunnah gaat? Er zijn alhamdulillah mashallah, enkele uitgeverijen, maar andere ook uh, van uh, deze moskee. Vandaag heb ik ook een, uh, mashallah, een boek gezien die net uh, warm is van de drukkerij. Dat boek zou ik jullie ook uh, aanraden. Verder uh, uh, heb je uh, een boek. Uh, die ook laatst ben tegengekomen door Weg van de Moslim, waarin uh, de, de schrijver daar uh, in, in, in uitsluitend Koran uh, en Hadith zoveel mogelijk sahih heeft, uh, heeft aangehaald. En moet je gewoon kijken op de markt, alhamdulillah, er zijn nu een paar in de omloop. En, maar dan moet je ook kijken naar de authenticiteit ervan. En als je ziet dat er goednoten zijn die veelal terugverwijken naar Bougorie en Moslim en Ayas, en dan is dat inshallah een boek die ik jullie zou aanraden. zijn dat betrouwbaar hadith over de baard en is de sunnah van. Dat zoon Allah alaihi wa sallam die staat het enkele van de sahabi. En er kwam iemand van uh, van Persië en die had een snoor net als die van een scorpioen. En die staat van een schorpioen die draait zo en zo. En uh, zijn, uh, zijn wangen waren zo glad als die van een uh, zeg maar, van een, van een baby. Hij draaide zich toen om. Ja, en hij wilde toen niet naar die meneer kijken. Hij zegt van, uh, uh, hij, hij vond het uh, waarschijnlijk iets uh, wat, wat, wat niet hoorde. Ja, en zeg van, en toen werd hij naar zijn baard en zei, dit is mijn sunna. Dus daaruit kunnen wij concluderen, ja, dat het uh, een sunna is die verplicht is. Allah. Klopt dat? Ja. No Allah de de Bukhari geeft succes, die volgens hem niet tachisch zouden zijn. Ik weet het niet. Allah. dat is een afstand in de Dat van de vragen kunnen bij de paast en andere 16 zeg maar uh uh, de overige vragen die gaan anders uh, uh, niet ga geen betrekken tot het onderwerp. Dus ik zal dus dat jullie meegenomen worden met de andere vragen die al eerder zijn gesteld. En ik zal het, uh, het vragen u, u vragen antwoorden. Bij deze heb ik nog wel een mededeling uh, van een zuster. Die uh, vraagt aan jullie, ze zullen in ze laten het horen in ieder geval, en in alle andere tijden: dus ik schrijf het volgende. Ik schrijf jullie dit, omdat ik net van de zuster heb gehoord: dat haar zus vermoord is, afgelopen donderdag. En die zuster die kan dus helaas niet, niet hier zijn. En ze vroeg. Ook ik kan alle broeders en zusters wel vragen dat ze door voor de zusters goed kunnen doen. Dat dus Allah van harte naar haar zal zijn, dan ze Allah. Nee. Zeg ik dus verkeerd, daarom niet in jullie door jullie jullie gebeden. Amen. Ik sluit met deze. Ja, kan ik kan slechts in deze deling. Melaars, uh, de nog Allah gaat met dan zal ik uh, hierna kwart over één, en zal het slaat door zijn. Daarna gaan we dus uh, over tot uh, die, vraag. die vraag. zijn Ik zal de meeste vragen van de zusters en moeders moeten zetten. Goede vragen bij alleen uh, niet-betrekking tot het onderwerp. Dan zal het zo een eten. En dan zal ongeveer rond 4 uh, uur een, een lezing plaatsvinden onder de titel ja, ja. Vrees Allah, over me Allah, door uh, broeder uh, Abdel Moulay, het naam shallah. Dus Shabbat, tot zo, Bedankt. Nu gaan we naar een andere les, die mij ook werd gevraagd. Dus ik heb heel snel mij voorbereid. Maar deze keer wil ik het met jullie een beetje interactief doen. Het gaat over de sunnah, het belang daarvan.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 En yeah. het was in die tijd dat Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam werd licht. Allah wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa taala wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa wa Heel mooi is hier eigenlijk dat we Jaakum ja, min anfusikum. Er is een profeet uit jullie eigen midden gekomen. Dus het is niet iemand die vreemd is van jullie. En hieruit kan ik hier ook concluderen: ja, een moslim is heel erg betrokken bij de samenleving. Een moslim weet wat ruikt en zelf onder zijn umma. Een moslim, wa ibn Ruqti heet. Die is altijd op de hoogte van wat er gebeurt binnen de umma. Moslim zijn, betekent niet, broers en zusters, dat die je terugtrekt in een kamertje van 4 bij 4 Ik ben het dag met deze umma. Ik wil niks mee te maken hebben met deze eh, mensen allemaal. Ik ga me terugtrekken in mijn kamertje en alleen maar Allah aandidden. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, kana min anfusihin. Wanneer hij langs kwam, ah, dat is al-ani. Wanneer hij een christ was, oh, daar riepen ze hem.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 dus, dit zijn enkele ayah's die daarop nadrukken het belang van de sunnah van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا أَتَكُمُوا wa فَقْوُدُوهُ وَمَا anhu عَنْهُ فَانْتَهُ En wat de profeet jullie ook geven, neem het. En wat hij jullie ook verboden, houden jullie daar ver van af. En ook in een andere ayah, zegt Allah sallallahu wa ta'ala, O jullie die geloven, gehoorzaam Allah en zijn boodschapper en degenen die onder u gezag hebben.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 Wat is jouw eerste reactie? Ja? Dus, je gaat alle, over alle schouders heen, ja? En je gaat dan... Ja, dus... Maar... Wa, wat is dan jouw eerste reactie? Of ga je gewoon stil blijven? Zeg van, even leuk maar ik weet het niet. Ik heb niet eens een auto. Oh, ja? Oh. Je gaat dan op de eerste plaats toch verifiëren. Ja, ik, ik wil nu het hebben over...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 Wat is de eerste criteria waar je naar zoekt? Yallah. Hij moet. Hij moet oprecht zijn. Wacht, ik ga het even op het bord schrijven. Ja. Want stel, iemand komt de trap op, Broeder, je auto, gaat in brand, je gaat naar, naar, naar, naar beneden bij de parkeerplaats en dat is niet jouw auto. Ja. Dus hij moet. Wat moet ik zeggen? Betrouwbaar. je auto staat in brand ben je motten of ben je motten? <lacht> oké okay, maar er is een, een carina Islam. wij nemen onze dien niet van een niet motten ja, dat is het is, is, is algemeen ja, wat betreft dien zaken het geloof is klaar ja hoe goed de niet motten woord zijn. tijd ja want we betreft de dien dan nemen wij dat van is een ander criterium? Hij moet weten dat het jouw auto is. En aanlood dat hij moet een eigenschap hebben en dat is accuraat. Ja? Hij moet, uh, moet ook accuraat zijn. Ja? Uh, de kenteken van jouw auto is misschien 2184 BP. En hij is ook dat is 2184 GP. Ja? Dus accuraatheid is een van de belangrijkste criteria. Die staan waar het is. Die vinden dat en nacht. Maar die niet vertellen van hem. Nee, sorry. Dat ga ik wel niet van je aannemen. Met alle respect. Wat betreft accuraatheid. Dat is dan ik, Een van de meest belangrijke punten. Waar een mochaddisch naar kijkt. Ja, dat is accuraat. Wat nog meer? Zo? Wat? Bestud. Bekend. Dat je hem kent. Dat je hem kent. Wie is hij? Oké, okay, dus bekend in de tent van... Uh, Oké, okay, het bekend. Bekend? Een bekende. Een bekende, zeg maar. Wie is hij? Zijn vader, zijn moeder, is hij geleerd ofzo. zo? Zijn uiteindelijk. Pardon? Zijn uiteindelijk. Maar hoe is het zelf? Ja. <laughs> Dat hij hem van staat zeker? Dat is een uitdrukking. Ja, hoe is het zelf? Weet je wat voor wie is het eigenlijk... Heerlijk dus, eindelijk twee de eigenschappen van elkaar halen, ja? Je hebt. om het over te zetten. Ja. Dat kunnen we later nog op, uh, doen? Het gaat op tip. Het op teken, dus we uh, kunnen kopen. <laughs> ja? Je gaat eigenschappen, laat, laat maar die, die eigenschappen, zal ik noemen, uh, academische eigenschappen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 dat jouw toekomst dat werkelijk ook accuraat is is er nog een ander voorbeeld waar je naar kan moeten kijken hij moet, niet dronken zijn. hij moet niet dronken zijn ja dat is ook uh, ja Ja, dat zijn ja, het wat dat hij zijn dat hij in zijn gezond verstand uh, moet blijft, ja. zijn volledig bij zijn behoorst zijn leef, ja, hij moet een bepaalde leeftijd worden bereikt het? Balien. Ja, dat is uh, boven de pubertijd. Mm -hmm. Een zeg maar. ja, goed maar. Een ja, goed geheugen, dat is wel een feil. Een goed geheugen. Praktisch gezien, dat verhaal van Boekarriere, wat ik nog wel aan het halen, ja, dat hij een fotografisch geheugen had. Ja, nog meer? Ja. Hij moet het begrijpen. Hè. Hij moet het begrijpen. Dat wat hij vertelt, moet hij begrijpen. En ook aan wie hij het vertelt. En ook aan wie hij het vertelt.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 Bukhari en Moslim vertellen... ...dat... ...dat wanneer we het hebben over Hadith... ...en Sunna... ...en we kijken naar de verzamelaars... ...van Hadith en Sunna... ...dan moeten wij het... ...hoe dan ook hebben... ...over Bukhari ...en over Muslim. Ja. En voorbeeld te geven... ...zij waren in hun tijd... ...de grootste geleerden... op het gebied...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 100, 100 hadith dat hij in die korte tijd heeft gehoord, herhaalde hij vanaf de eerste en de onamas, Deze onamas had bewust in en de isna gekroeid. Zeg maar de volgorde van de mensen hebben ze, zeg maar van voor naar achter en dergelijke gezet. En alle 100 vanaf de eerste tot de laatste man heeft hij toen op de juiste volgorde, zeg maar gezegd. Van die kaliber.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 dus wanneer we het hebben over Bukhari en moslim, denk niet dat dat mannen waren die alleen maar verzamelden en in een boek compileerden en klaar nee, tegenwoordig gaan we naar google hadith, enter en dan zie je alles ah, zoveel en dat verzamelen wij, van we kijken naar de achtergrond en dergelijke, en dat gaan we navertellen ja, maar bij imam Bukhari en imam moslim ze waren niet alleen maar verzamelaars ze waren de meest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 dat het de meest authentieke boek is. Na Allahs subhanahu wa ta'ala. En we moeten niet vergeten. Voor zijn zusters. Zijn werk. Van Bougari. Dat als het ware. Met een hele fijne kam. Door de eeuwen heen. Door alle ulama's Eigenlijk. Uh, uh, met de vergrootglas Hebben ze eigenlijk gezocht. Wat er eigenlijk de defect was. Ja? En allemaal. Zijn ze erover eens.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 en vanaf een bepaald moment, wanneer iemand een hadith vertelt, wordt een hadith ook niet meer geaccepteerd. Ja, omdat die misschien uh, vergeetachtig begint te worden. Ja, dus dat zijn ook uh, criteria die de olama's met betrekking tot Mohadditoen hebben gesteld. dat het kunnen accepteren van een hadith. En bovendien een hadith, die in strijd was met een vaststaand historisch feit, werd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 En dat was al een reden voor Bukhari Rachamauw Ta'ala, ja, Om zijn hadith niet te accepteren. Hoeveel van onze hadith zou hij dan accepteren? Ja. En elk van de overleveraars. Een sub overleveraar, Moest vroom, deugdzaam en eerlijk zijn. En ook, natuurlijk, een hadith die niet in overeenstemming was.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 Ja, wanneer de lezing zo lang is en zo zaai is en beginnen ze te slapen ja, en wanneer iemand dan zeg maar, zeg, uh, uh, ja, zo uh, begint te knikken en hem wordt gevraagd ja, wat hij daarnaast gezegd, daarmee gezegd er wordt ook gekeken naar de oplettendheid van iemand ja, ik zie direct allemaal die ogen open <lacht> ja. dus uh, dat is ook uh, allemaal uh, dingen waar de ulema's naar keken ja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 andere, bekendere hadith ingaat, wordt geklassificeerd als een hadith, die niet geaccepteerd wordt. Ja, dat is een hadith, waarover er twijfels bestaan, en deze twijfels kunnen tot uiting komen in de inhoud, dus in de tekst, in de matten, zeg maar, of in de overleveraarsketen dus in de isma.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 Niets gebeurt in het bijzijn van de rasool, sallallahu alaihi wa ...dat slecht is zonder dat hij daarover iets zegt. Ja, een heel bekend verhaal dat jullie misschien ook kennen. Ja. Er werd in het bijzijn van rasul sallallahu alaihi wa ...eens... Uh, ...Bab, ja, dat is de legoa, of Haagad is geserfeerd... ...en er werd toen geterpeerd aan hem...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 maar in de islam is het zo dat vanaf een bepaald moment in de geschiedenis, ja, dat het de dus sunnah enkel en alleen gebruikt wordt voor Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ja, dus toen Allah subhanahu wa ta'ala de moslims, ja, de, de Sahabis hebben geboden om Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te gehoorzamen en te volgen in zijn leven, ja, als, als rolmodel, ja, de term sunnah expliciet.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 Vraag betrekking uh, uh, op de vraag? dat je wat beantwoordt. dat is duidelijk. Als je wilt, dat je nog een uh, kan Vraag Dat uh, laat ik liever aan de. Straks, is er een vraag of okay. Vraag sessie. Vraag met openbaringen van de staat. Zoals ik heb gezegd, er zijn verschillende vormen van openbaring. En dat niet alleen Allah subhanahu wa aan de mens openbaart. Maar dat de shaitaan ook openbaart aan zijn volgelingen. We zeggen bijvoorbeeld in surat al of surat al-Nas. bi naas. Hoe gaat het hebben? En dan? "Min sharri"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 een de als Het is gezegd. Zal al zien. Wat goed is. Dat ik weer en ik heb gezegd of niets gezegd, wat slecht is wil je horen. Heb ik nooit gezegd. De fakkeluit al Allah Heeft de profeet gezegd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 Of mubah. Dat zijn allemaal handelingen die te maken hebben met uh, jouw verantwoordelijkheid tegenover die handeling. En iets is uh, fard. Ja? Wanneer daar tegenover een consequentie is. Ja? Bijvoorbeeld als je dat niet doet. Uh, krijg je straf van Allah. Dan kan je dan daaruit concluderen dat het fard is. Allah. Zijn u'm. Die Bukhari niet in zijn boeken heeft gezet, die verdwenen, of bestaan ze nog? Wat is ik dan gezegd? Um, ja, zijn de ahadith die Bukhari, al Taala, niet in zijn boeken heeft gezet, die uh, verdwenen, of bestaan ze nog? Allahu A'la. Ik heb me eerlijk gezegd daar niet op verdiept... maar het kan zijn, ja, Bukhari, al Taala, heeft niet alleen de vergeten al Bukhari als boek, hij heeft ook nog andere boeken. Die hij zeg maar waarin hij overleveringen heeft, heeft gemaakt of gezet, maar die hij niet heeft geclassificeerd als te zijn in de gradatie van uh, Tahir al Bukhari Ik zie hier een andere vraag. Wat is het oordeel van het handelen van Hadith hadith Dawid of Muldur? Ja. Uh, de, de, de, daarna zegt het al wanneer een hadith een persoon een hadith is is het niet toegestaan om uh, volgens die hadith uh, te werken alhoewel ja? misschien erkele ulama's zijn uh, die zeggen van wanneer het betreft uh, ja wanneer het betreft het aansporen tot het goede als het een zwakke hadith is dan mag je er naar handelen maar als het betreft het halal en haram als het betreft het zetten van regels in de islam, als het betreft Akida, dan is het absoluut niet toegestaan om volgens de hadith te handelen. Ik vraag iemand, iemand die een moslim, een leerling van de is geweest, ja of nee. Dat weet ik. Is een authentieke hadith net zo belangrijk als een ei uit het Koran? Allah Sahanahu wa Ta'ala zegt dat inna nahnu nadana zikr wa inna lahu lachafidu. Ja. voorwaar, wij hebben de zikr o, na jou geopenbaard o Mohammed en wij zullen er over waken ja Het hebt me zeggen de zikr, wat hiermee wordt bedoeld is de Sunna van Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam.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 En degene die aan beide vasthoudt, zal zou niet verloren gaan, inshallah. Dus hij heeft het in één lijn uh, uh, met de Koran uh, gebracht. Een hadith die vaak aangehaald wordt, is dus dat de zou hebben gezegd, die is in maagd gedaan, toen ze terugkwamen van hun strijd. Dat was de kleine jihad, nu gaan we over naar de jihad Nus, de grote jihad. Die we vaak wel weten, dat dit is de Sahih zo ver ik weet is dat er enkele ulema's of uh, hebben gezegd dat deze hadith niet sahih is klopt het dat imam Ahmed iemand doen hadief in zijn botteam? als je kijkt naar de muslim van imam Ahmed het is een boek dat misschien een hele bibliotheek mee zou kunnen vullen ja en uh, en het is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 Waarvan 72 naar de hel van Daar kan ik geen uitleg over geven, want Rasul Sallallahu Alaihi zegt is heel erg duidelijk. Hein? Ik denk dat dat een hele andere aparte weting voor heeft. Rasul Sallallahu Alaihi sallam zegt dat de Joden en de Christenen die zijn verdeeld in 71 en 72 groepen. Ja? En dat mijn omme, ja, mijn omme, uh, zal uh, verdelen in, uh, in 73 groepen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 ja, en en, en uitspraken doen als ze zijn dat die en die groep gaan naar de hel, dat is aan Allah, we Maar over het algemeen geloven wij dat Rasool, sallallahu alayhi wa sallam, dat ik gezegd, dat zijn umma zelfs uh, uh, slitsen in 73 uh, groeperingen, waarvan 1 naar de paradijs gaat en 72 uh, uh, naar de hel. Ik weet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 zijn er betrouwbaar haddits over de baard en is de sunnah vervalt Rasul sallallahu alayhi wa sallam die staat in het enkele van de sahabi en er kwam iemand van uh, van Persie en die had een snoor net als die van een scorpioen die, die, die staat van een schorpioen, die draait zo en uh, zijn, uh, zijn wangen waren zo glad als die van een zeg maar, van een baby. Hij draaide zich toen om, ja, en hij wilde toen niet naar die meneer kijken. Hij zegt van, hij vond het waarschijnlijk iets wat niet hoorde, ja, en zeg van, en toen ging hij naar zijn baard en zei, dit is mijn sunnah. Dus daaruit kunnen wij concluderen, ja, dat het een sunnah is die verplicht is. Allah. Klopt dat? Check heb Allah. Andere hadden die nog altijd succes, die volgens hem niet tachisch zouden zijn. Ik weet het niet. Allah. dat het. een Veel van de vragen kunnen bij de vraag en andere sessies, eh, zeg maar. Eh. Uh, de overige vragen die gaan ons uh, niet, aan geen betrekking tot het onderwerp. Dus ik zal dat dus ook meegenomen worden met andere vragen die al eerder zijn gesteld. En ik zal het, het vraagdeeltje die vraag antwoorden.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 ook ik kan alle broeders en zusters wel vragen, dat ze dua voor de zusters kunnen doen. Dus Allah van hartelijk met haar zal zijn, insha'Allah. Zijn dus vergeet, daarin zullen niet in jullie dua, in jullie gebeden. Sluiten Ik sluit met deze... Ja, dan kan ik niet. een Belaas, mogen Allah... Hagen. We doen het dan naar het Dan dan zorg je na kwart over één zal zo laten door zijn. Daarna gaan we dus uh, over tot uh, die vraag. Die vraag zijn antwoord, zal ze dan de meeste vragen van de zusters en moeders moeten zetten. Goede vragen bij alleen uh, niet betrekking tot onderwerp. onderwerp. is Dan zullen we zorgen eten. En dan zal ongeveer rond 4 uh, uur een, een, een lezing plaatsvinden onder de titel Vrees Allah, over door uh, broeder uh, Abdel Moulay, de naam Shabbat. Dus tot zo, bedankt. Ja, ja, ja, ja.